Het weer, vooral in het zuiden, af en toe zon. In de rest van het land is het bewolkt en nevelig. En vanavond breidt de mist zich weer uit over het hele land. En de minima, minima liggen tussen 5 en min 1 graad. Na vandaag blijft het grijs en rustig herfstweer. En de middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Um, het kan in het hele land mistig zijn, kijkt u daarvoor uit. Vanwege de mist zijn de meeste spitstroken uit voorzorg afgesloten. En dat levert veel files op. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knoopend Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen afrit Valkenswater uh, en Leenderheide staat 4 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht, u kunt er via de parallelbaan langs. A9 Alkmaar richting Amsterdam-Veen tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein... staat 4 kilometer. En A73 Maasbracht richting Nijmegen vanwege de mist tussen kloopend Neerbos en Ewijk e 3 kilometer.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 Winnen is leuker met de Vrienden Loterij. Goedemiddag, 5 minuten over 3. Het vervolg van de voetbalwedstrijden. Alhoewel eentje begint om half 3 en is dus bezig. FC Groningen VVV stond 0-1, Andy. Maar ja. Dat was uh, nieuws en toen werd uh, de speler van uh, FC Groningen van de sokken afgelopen door May. Het was Tadic die de bal voor het intikken had en uh, een uh, sliding van May, de Italiaan, betekende dat uh, Braam haar een rode kaart gaf en een penalty. Rode kaart voor May, dus 10 man van VVV Venlo. En de penalty die benut werd door Bakuna, de topscorer Leandro Bakuna, zijn zesde van dit seizoen. En dus is het na 34 minuten 1-1 bij Groningen VVV. Pino K, SCAC, SCAC al snel aan de leiding, Gerard. En uh, dat zijn ze nog steeds uh, na ruim uh, 20 minuten spelen. Zo'n beetje is het uh, nog steeds 1-0 in het voordeel van SCAC. De bezoekers hier een strafbal van Joost van der Berg. En dan die rare wedstrijd in Amsterdam, niet op het veld. De ledenraadvergadering die om half taal begon. Is er witte rook rookracht aan hiermee Vol verwachting klopt ons hart. Het is inmiddels duidelijk dat de vergadering is afgelopen. Er zijn ook wat lekkere dingen naar binnen gegaan, want zo gaat dat dan bij Ajax. Maar wat het verhaal precies is, dat zal zo meteen moeten blijken als mensen zich laten zien. Oké, okay, en er is ook nog judo, de Grand Prix in Amsterdam die wij blijven volgen. Kortom genoeg te doen tot zes uur in Langste Lijn. Just letting it all hang out And she's a brick house Oh, like Lady Stack, that's a fact Ain't holding nothing back Oh, she's a brick house Yeah, she's the one, the only one Built like an Amazon mm, The clothes she wear, her sexy way. 1978, de Commodores en Brickhouse. En wij gaan weer eens even naar die wedstrijd. die niet op het veld gespeeld wordt, maar waar wel een eind aan gekomen is. Dat ik was al al al CDA bijeen ja. moest, hè? Ja, <laughs> naar Niemeyer bij de arena. Ja. Uh, er zijn bewegingen, maar zijn er ook besluiten? Nou, er zijn vast besluiten, of in ieder geval voor de termijn besluiten... wat er misschien de komende periode gaat gebeuren. Maar niemand wil vooralsnog iets zeggen. Er komen wat auto's voorbijrijden, zoals je misschien hoort. We hebben Sjaak Zwart juist zien instappen. Die zegt, ik moet naar een wedstrijd. Ik heb haast. Ik moet weg. Gaf niets aan, ook niet of Kruif blijft of niet. Als ik naar boven kijk, hij is inmiddels weg achter een raam. Uri Coronel, de dimissionaire voorzitter van Ajax. En al die grote, mooie auto's van de heren, die worden nu gestart. Maar vooralsnog is er niemand die ingaat op de roepen van ons... ...om even antwoord te komen geven... ...of een paar voor de hand liggende vragen. Namelijk is er een besluit genomen over het kamp Kruif... ...over het kamp van Gaal. Welke richting gaat Ajax momenteel uit? Het is heel hectisch, het is heel druk. Er staan hier heel veel mensen voor mijn neus. Op zich zou ik erbij kunnen als hier wat sprekers komen. Maar ik heb niet de indruk dat die genegen zijn... ...die mensen van de ledenraad van Ajax... ...om op dit moment nu een verhaal te komen doen... Ik zie volgens mij Marjan Olvers nu ook aankomen. Lid van de LVC, een van de vier. Die dus hoort in het kamp Steven ten Haven. Lijnricht tegenover Van Gaal staat. Maar ze passeert op een meter of, wat zal het zijn, 6-7 samen met uh, haar partner. Maar uh, ze gaan er met een uh, glimlach met z'n tweeën van Lopen gewoon uh, verder. En er is duidelijk een afspraak gemaakt hier. Wie gaat wat zeggen? Zeggen we misschien helemaal niets? Of uh, wordt zometeen Steven ten Haven wel naar voren geschoven? Het is al een tijdje duidelijk dat zijn auto... Uh, hier staat, met draaiende motor, met een chauffeur erin. En uh, die auto staat er volgens mij nog steeds. Maar de mensen die nu uh, hier voorbij komen, dat is even de boodschap. Ik zie ook niemand meer nieuw aankomen. Die zijn in ieder geval niet genegen om op dit moment, op, deze, uh, op dit moment, in deze minuut, even iets, uh, iets te zeggen. Zodra dat wel zo is, kom ik natuurlijk zo snel mogelijk terug. Blijf op je post, Ragnar. Dankjewel. Wij gaan weer we eens even naar de 11 van FC Groningen tegen de 10 van VVV. Andy. Ja, de vijfde rode kaart dit seizoen al voor VVV Venlo zijn daarmee koploper. Het is ook de enige ploeg die nog geen punt in de uitwedstrijd heeft gehaald. Dus echt uh, lekker ziet het er niet uit voor de Venlonaren 1-1 de stand. We zitten in de 41ste minuut van de wedstrijd. Uh, 1-0 werd het door Wildschut. Verrassend voor VVV. De gelijkmaker Bakuna uit een penalty zijn zesde doelpunt dit seizoen als uh, Virgil van Dijk... De bal aan de voet heeft en een mooie paas in de diepte geeft. Het is dat uh, iets erachter zit, uh, aan zit. Anders dat Pettersen de bal mooi op de borst kunnen aannemen. Nu gaat de bal over de achterlijn. En mag Wilco de Vocht, die uh, uh, laat zien bij Tijtenwelen... dat hij al uh, iets meer op leeftijd is. Want de manier waarop hij ballen in het spel brengt... dat duurt ongeveer een half uur. En uh, het publiek begint er ook steeds meer voor te fluiten. Ook dat de Bramer heeft al uh, aangegeven dat het iets sneller moet. Hij heeft nog steeds de bal niet in het spel gebracht. Nou, nu komt dan de aanloop en Wilco de Vocht, de keeper van VVV. Schieten we al richting uh, Uchebo. Maar Uchebo die komt amper van de grond. Is uh, ongeveer 2,30 meter. 30 en uh, kan het ook staande af. Dat uh, laat hij ook uh, duidelijk blijken. Als de uh, bal meteen in het bezit is van FC Groningen. Via Van Dijk. Van Dijk, goede opening naar Burnett aan de linkerkant. Die kan haast maken. Heeft uh, nu uh, Meeuwers uh, te tegenover zich. En moet de bal in de diepte gaan spelen. doet hij ook. Mooie bal op uh, Tadic. Tadic met de voorzet... en die wordt uh, met moeite weggewerkt... uit de doelmond door Ferry de Recht. Overigens een uh, koddig gezicht... bij een wissel. Michael Timisela. Uh, eigenlijk vlak voor de wedstrijd... Uh, uh, niet in de basis, terwijl er bijna weer een kans is... voor FC Groningen. Uh, Groningen wel... balbezit houdt aan de rechterkant via Andersen. Uh, Timisela kwam in de ploeg... nadat mij met uh, uh, rood van het veld ging... en kreeg een briefje mee... van uh, Glenn de Boek. En dat briefje werd ingeleverd... bij uh, Avoer de Meeuwers. Die ging dat lezen... En en zag dat er geen cadeautjes voor Sinterklaas op stonden. Maar zeg maar hoe er verder moet worden gespeeld. En dat gaf hij dan weer door aan de andere spelers. Dat is tegenwoordig nieuw. Nog een voorzet vanaf de linkerkant. Komt voor het doel. En daar is Andersen. Die kan uithalen. En Andersen naast. Het is nog altijd 1-1. Na 42,5 minuut spelen bij Groningen VVV. Pinoké SCAC dan weer. Gerard, dat soort wedstrijd is het eigenlijk. Het is een wedstrijd waarin uh, ja, SCAC eigenlijk zou moeten laten zien... in vergelijking met bijvoorbeeld vorige week toen ze zo heel defensief speelden... waarin SCAC zou moeten laten zien dat ze wel degelijk ook kunnen aanvallen. Nou, misschien kunnen ze dat wel, maar tot nu toe heb ik het nog niet gezien. Ze willen het ook wel, maar Pinoquet speelt zoveel druk naar voren... dat Pinoquet de kansen krijgt, Pinoquet de mogelijkheden krijgt. Zojuist ook nog een strafcorner voor Pinoquet... En ik zei het al, daar hebben ze niet de Zuid-Afrikaan Reed Ross voor. Justin Reed Ross. Hij is met 14 doelpunten de nummer 2 op de top topscorerslijst van de Nederlandse hoofdklasse. Roderick Weusdorf staat daar eerste met 18 en hij heeft er 14. Maar hij is er vandaag niet bij. Hij moet naar een trainingskamp met Zuid-Afrika. En dat is een uh, zure zaak voor uh, Pinocchi. Want juist scoren, en dat is hier in die eerste 25 minuten al wel gebreken, scoren is een moeilijk punt voor de mannen van uh, Pinoké. Ze hebben 29 doelpunten gemaakt. Dat is verreweg de minste van de top 4. Amsterdam heeft er 37, Rotterdam 36 en uh, Bloemendaal liefst 42. En dat zei voor de wedstrijd al de coach, ook Bonnet van uh, Pinocchi. Scoren, dat is ons grote probleem. En is dan ook de strafcorner er niet bij vanmiddag, dan wordt het lastig. Nou, tot nu toe toont SCSC dat aan. Leid gewoon met 0-1. We gaan we even terug naar Amsterdam. Maar Ragnar meer. de ledegaatvergadering is afgelopen. Is er al iemand die iets wil zeggen, Ragnar? Ik zie Johan Kruijf hier bij de microfoon staan. Hij staat heel ver weg. Ik hoor hem zeggen... de ledenraad moet maar beslissen. Dat zou betekenen dat er nog geen definitief besluit is genomen... over hoe het verder moet gaan nu. Het is onmogelijk om daar nu dichtbij te komen. Dus ik stel voor dat ik even meeluister en zo bij jullie terugkom. Anders dan missen we allemaal de boodschap. Dan gaan wij we weer even naar Andy Houtkamp... naar waar echt gevoetbald wordt. Groningen WVV, Andy. Slotfase met VVV in de aanval. Met 10 man, 1-1 de stand. En de aanval is even onderbroken. En dan gaat de bal over de zijde. En lijkt het, nee, hij houdt hem nog binnen met die lange stelte van hem, Ucebo. En dus kan Meeuwers de bal aannemen. Maar Meeuwers wordt opgejaagd en moet helemaal terug. En levert dan bijna de bal aan Betadic, of bij Texera. Maar de rechter kan de bal nog uit het, vanaf de eigen helft spelen. Nu een overtreding op Sparf en Groningen mag een vrije trap nemen. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. Maar ik denk dat er wel een minuutje of twee bij komt. Vanwege, nou wat heet, drie minuten. Vanwege de tijdrekken van onder andere Wilco de Vocht en VVV. Goeie bal van Bakuna. Geeft hem mee aan Hiarie. Hiarie in het gebied. Brengt hem voor het doel. Nee, net niet. Voordat Andersson uh, uh, gevaarlijk kan worden, wordt de bal over de zijlijn gespeeld. Snel ingegooid. Andersson heeft de bal. Hakje naar Bakuna. Bakuna terug naar Andersson. Andersson uh, voor de linker. Dat is niet zijn beste been, maar hij brengt hem goed voor bij uh, Tadic. En, uh, gaat de bal weer naar buiten, naar Bakuna. Bakuna richting tweede paal. En daar kan er niet gekopt worden, in ieder geval niet door Sparv. En gaat de bal over de achterlijn, krijgen we nog een hoekschop in de slotfase van de eerste helft. 1-1 de stand. Drie minuten extra tijd. 1-1 uh, is het uh, door doelpunten van Wilke. Schut voor VVV en Bakoen uit een penalty voor FC Groningen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Is hoekschop nummer 5 in deze wedstrijd voor FC Groningen. En wordt genomen door Tadic. Tadic eh, met het linkerbeen, een bal van het doel af. Daar komt hij richting de tweede paal. En binnenkomt, nee het niet, door Virgil van Dijk. Omdat er een goede redding is van eh, keeper De Vocht. Maar het balbezit blijft voor FC Groningen, via Bakuna. Bakuna moet hem even teruggeven op Hiarie. Doet dat ook. Hiarie nu eh, terug naar Bakuna. Bakuna heeft ruimte nu wel voor de voorzet. Doet dat, eh, bal van het doel af. Wordt met moeite weggewerkt, opgevangen door Burnett. Burnett eh, kan niet doorlopen. En dan is het Fleuren die de bal wegtrapt. Maar weer opgevangen heeft ze Groningen. Open doekje als Bakuna weer met de voorzet komt. En daar komt die bal voor doel. Blijft een beetje hangen. Wie kan er schieten? Niemand. Dan gaat Burnett naar de grond. Geeft geen penalty. Zou ook teveel van het goede zijn. En meteen de counter aan de andere kant. Heel hard lopend. Tenminste dat probeert hij Uchebo. Maar hij wordt ingehaald door Kieftenbelt. Uchebo bal bij de tweede paal. Daar is de mogelijkheid voor Wildschut. Wildschut haalt hem even terug. Draait dan de andere kant op. En nog altijd in balbezit. Wildschut schiet de bal dan via een tegenstander over het afgeleven. Via Hiarie. En zo is er een... Uh... Op winnende uh, uh, einde van deze eerste held. Want we krijgen nog een hoek hoekschop aan de andere kant. De eerste voor VVV Venlo. Aardige wedstrijd zo. Ondanks het feit dat uh, het op lijkt dat VVV Venlo... ...met 10 man het toch wel heel erg moeilijk gaat krijgen tegen dit FC Groningen... ...krijgen ze toch wat uh, mogelijkheden, zoals juist met Wildschut. Uh, de hoekschop vanaf de linkerkant gaat genomen worden door VVV Venlo. Uchebo, een van de weinige mensen voorin, die kan aardig koppen, staat bij de eerste paal. Ook uh, uh, Yoshida is erbij en dan uh, wordt de bal met moeite weggewerkt en opgevangen door Meeuws... ...maar is er een overtreding geconstateerd door Braamhaar... En is er pijn bij uh, Michael Kieftenbelt. Die uh, is weer opgekrabbeld. Uh, en dan gaat keeper van bal weer in het spel brengen. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. 1-1 de stand. En uh, nog één keer gaat Burnett lopen met die bal. Moet uh, even terughalen en haalt hem uh, naar Sparf. Sparf in de as van het veld. Zoekend naar Kieftenbelt. Kieftenbelt uh, vindend. De uh, bal naar de rechterkant, naar Hiarie. Hiarie, uh, bal weer breed naar Evans. Evans uh, schuift in en speelt de bal naar de linkerkant. Naar halverwege de helft staande Burnett. Burnett naar Sparf, Sparf uh, naar Andersen, Andersen naar Tadic. Mooie beweging Tadic. Moet de bal binnenkomen? Dat gebeurt nog steeds niet, want hij heeft hem nog altijd Tadic. Dan met rechts naar Andersen. Andersen randstrafschopgebied, Kan hij uithalen? Nee, probeert hem binnen door te spelen. Maar daar staan er ongeveer 10 van VVV. Dan gaat de bal over de zijlijn en zegt Bramar, wij gaan aan de T. 1-1 is de stand bij Rust, bij Groningen, VVV. <laughs> no beauty is in the eye of the beola Yeah Check the port for love How hey, are you beautiful people Beautiful people it up right now, you beautiful people, beautiful people, spark it up, you look right now, Why mm, identification's been stolen. Take a while I'm singing this song for you, singing this song for you right now. So what you do? You better mind where you are walking. Uh. Oh, yeah. I know I got this, and them a have a, -a shock Map uh. out where you drive, and them a spot out where you park. Uh. Don't trust a face, not a shadow after dark. Uh. No for carry news. You better mind where you are talking. Uh. No for creepy crawly, Spiderman, Peter Parker. Uh. Kingston, London, now uh, you're in New York. Uh. Come along and follow super heavy lights. Like for people Beautiful people, zo heet hij, van superheavy. We gaan weer naar de Amsterdam Arena, niet Niemeijer. Want uh, het is duidelijk dat het onduidelijk is. Is dat een beetje wat, hoe het nu is? Of is, is, is er nu echt iets bekend? Nee, er is niet gekozen voor, voor hom of kuit. Johan Cruijff stond hier net, is weer, is weer weggegaan. Een pandemonium werkelijk van, van microfoons en dingen. Lastig om daar helemaal goed bij te komen. Maar we hebben wel geluid. De vraag was, is er nu gekozen? Is er nu een keuze gemaakt voor jouw lijn of voor die van, van Gaal? Ga je verder met deze mensen in de raad van commissarissen? Laten we luisteren wat Cruijff daar zelf over zegt. Ik heb gezegd dat ik niet met hen doorga. Dus de club moet beslissen... Uh, gaan we er allemaal uit? Moet ik eruit? Gaan hun eruit? Ik weet niet hoe dat precies uh, vindt in elkaar u eruit moeten? Vindt u verder uit moeten? Ik, uh, ik, uh, oh nee, dat moet die club beslissen. Ik ga in ieder geval zo niet door. Maar is dit dan bevredigend? Want vooraf zei je nee. van dit is de laatste ronde. Dit dus, is de laatste dus, ronde. Ik dacht, wat zou komen. Nou, ik dacht uh, de laatste ronde was dat ze vandaag zouden uh, stemmen. Maar dan blijkt geloof ik juridisch gezien dat het niet mag of zo. Maar, dus dan ga ik weer uh, een week meer. of tien dagen overheen. Ja, wat, wat, nu? wat nu? Want ja, dan staan we er weer over een paar dagen? Ja, het is ja. Ja. <laughs> Meneer ik ga even kort. Dat er dat er nu nog geen duidelijkheid is. Dus nog, je weet wel van antecedenten uit het hoor dan Wij hebben met uh, met alle al ex-voetballers van 20 al alle alles wat er dus op de toekomst werkt, Eh uh, een paar al rij gezet. En uh, niet blij wat dus geval is in ieder geval dat het goed moet dat beslissen. Heeft u het idee dat gaat dus een stemming plaatsvinden, maar heeft u het idee dat u meer steun heeft dan het beleid van de andere commissarissen? Ja, ik denk het wel. We zijn uh, van huis oh, uit oh, oh, uh, het allemaal voetballers. En wat is, uh, is het belangrijkste is, is dat er goed gevoel wordt. Maar hoe ging het gesprek vandaag? Is er, is er... Nou, daar ken ik niet behoorlijk uit, Ik ben ik nog een feit. Ben... Uh, bent, bent u boos geworden op uh, Bort en Haven en David? Ik ben bepaalde mensen behoorlijk boos geworden. En, en deelde de meerderheid van de, van de leden uw kiezen? Ah, er is geen stemming geweest. Dus nee, maar je, iedereen vertelt wat hij ervan vindt. En dan uh, mogen hun uitmaken wat ze ervan vinden. Maar was de meerderheid het met u eens? Ja, er was geen stemming. Doe ik doe geen meerderheid. Ik ga niet de vinger omhoog doen wat, uh, wat voor of Ben je niet teleurgesteld? Eh... Uh, ja, nee. Eh... Uh, ja, nee, dat er dus, uh, dus, uh, dus niet gestemd, gestemd kan worden op dat verleden. Dat wil zeggen, je zit hier Eentje. in een keurschrijf. Als voetbalclub van wat je eigenlijk allemaal niet nodig hebt. Wat allemaal al voorbodig is. Ik heb uh, 200% vertrouwen in wat er dus vandaag over de toekomst op de toekomst gebeurt. De mensen die er zitten, de kwaliteit die er zitten. En uh, daar blijf ik achter staan. Even. En daar blijf ik achter staan, waren volgens mij de laatste woorden uit de mond van, van Johan Kruijs. Zoals we die dus net in de Amsterdam Arena, of net erbuiten eigenlijk bij de hoofdingang, hebben opgetekend. Ja, dus niet echt een definitieve beslissing, zo lijkt het. Hij heeft zich boos gemaakt in die vergadering, dat was wel uit zijn mond op te tekenen. Hij is op een gegeven moment kwaad geworden over de situatie zoals hij op dit moment is. Hij gaat niet verder met deze raad van commissarissen. Maar dat betekent niet dat hij dus zelf gezegd heeft... ik stop ermee, dat niet. En dat hebben die andere vier commissarissen ook niet gezegd. Dus wat dat betreft lijkt dit nog wel even voor te gaan duren. De vraag werd ook gesteld, staan we hier nu over een paar dagen weer? En die situatie lijkt dus behoorlijk reëel. Het zou me niet verbazen als er komende woensdag... weer een vergadering gepland staat. Um, dat is het wat dat betreft, uh, wat betreft Kruif. Uh, dan zeg je, waar is die andere hoofdrolspeler, Steven Tenhaven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat me op dit moment niet helemaal duidelijk is waar die gebleven is. Of hij inmiddels met zijn auto is vertrokken. Um, want hem zou je natuurlijk ook graag over deze situatie als mede hoofdrolspeler van dit koningsdrama aan het woord willen hebben. Dat is nu even niet helder. De reactie van Cruijff is dat in zoverre wel dat we weten hoe het ervoor staat. We weten ook dat er nog geen definitieve beslissing lijkt te liggen. Dankjewel, eh, graag naar binnenkort is dus misschien weer bij elkaar... met stemformulieren, met rode potloden. We gaan het allemaal meemaken of het dan wel tot een stemming komt. We gaan hokje Pinoké, SCHC. Geert de Groot. Ja, ook op de Nederlandse hockeyvelden doen de Chinezen het. Althans, in ieder geval voor Pinoké. Song Yi, hij is een van de gastspelers bij Pinoké, Althans, ingehuurde spelers uit China. En hij scoorde de 1-1 na een serie kansen van Pinoké. Na de 0-1, de vroege 0-1 van Joost van der Berg. Uit de strafbal heb ik eigenlijk alleen maar Pinoquet voor het doel gezien... van doelman David Hart van SCRC. Nou, uiteindelijk was het dan Song Yi... die indirect uit de strafcorner, die hij eerst zelf mocht nemen... want ik zei het al, de strafcorner-specialist is er niet bij... En als er dan een corner komt voor Pinoche... kijken ze om elkaar rondom en dan denken ze... oh, wie gaat hem nou weer eens nemen? Nou zegt Songy: ik doe het wel. En in tweede instantie deed hij dat raak. Zodat we nu rust hebben hier, Pinoké SCSC 1-1. Gaan we terug naar het voetbal eerder vandaag. Vitesse Feyenoord werd maar liefst 0-4. Guidetti tweemaal, Cicé de laatste. En een belangrijke 2-0 werd gescoord door Klaassi. Jordi Klaasj, goedkoopste speler uit de selectie. Bij Feyenoord wordt er dan vaak bijgezegd. Feyenoord won dus met 4-0, maar liefst in Arnhem. En Jeroen Guter praat met die man van de tweede Feyenoord goal, Jordi Klaas. Het is heel gek om jullie uh, te zien spelen, want de ene week is het soms helemaal niets. En de andere week is het, nou ja, ik mag best zeggen, geweldig. Want jullie speelden heel goed vandaag. Hoe verklaar je dat? Ja, het is moeilijk te verklaren als je, als je twee weken geleden tegen een uh, 6-0 uh, Nederlaag aanloopt. En, uh, ja, en vandaag eigenlijk gewoon een uitstekende wedstrijd weer speelt. Uh, ja, dat is gewoon een compliment uh, voor het team. En uh, ja, het kan niet zo zijn dat we de ene week natuurlijk wel goed spelen en de andere week niet. En uh, ja, we moeten gewoon uh, de lijn... Uh, ja, van deze wedstrijd gewoon, gewoon doortrekken. En uh, niet meer tegen zulke nederlaag oplopen. Ja, maar ik ben altijd op zoek naar verklaringen. Hoe, hoe verklaar je zoiets? Ja, het uh, is moeilijk te verklaren. Ik denk uh, dat we vandaag zaten gewoon heel goed in de wedstrijd zaten. Ja, tegen Groningen zat gewoon, uh, gewoon alles tegen. was gewoon elke kans was een doelpunt. En uh, ja, vandaag zat het, uh, zat het bij ons mee. Dat is een compliment voor ons, uh, voor ons eigen spel. Ja, er was scherpte, er was concentratie. En het middenveld speelde gewoon geweldig. Ja, klopt. De hele ploeg uh, was geconcentreerd. Uh, vanaf uh, minuut 1 hebben we denk ik uh, de wedstrijd gewoon in handen gehad. En uh, ja, die hebben we ook niet meer uh, weggegeven. En uh, dan zie je dat je hier gewoon uh, ja, uiteindelijk een goede overwinning uh, pakt met 4-0. Ja. Nou, je bent niet de man van de goals uh, normaal gesproken, maar je maakt hem belangrijke. Dat was wel raar, hè? Ja, zeker. Dat uh, is een vrij trap van de zijkant. En, uh... Ja, het is gewoon ja, richting, richting doel natuurlijk uh, ja, zo scherp mogelijk uh, de bal voorgeven. En Dan zie je dat niemand hem raakt dat hij uh, ook gewoon erin kan gaan. en uh, ja, Dat was in dit geval uh, dus zo. Ja, dat is voordeel van dat de spelervattingen natuurlijk. Hè? Heel moeilijk te verdedigen. Ja, zeker. Als je, als je de bal goed voorgeeft, dan is, die, uh, dan is het heel moeilijk te verdedigen. Ja. Wat mogen we nou nog verwachten van Feyenoord? Is dit uh, zeg maar jullie, jullie hoogste niveau en zijn die andere wedstrijden die we hebben gezien de laatste maanden... op ijs naar nou, jullie laagste niveau of kunnen we nog beter dan dit? Ik denk dat we nog beter kunnen uh, als je ziet uh, wat we vandaag al kunnen laten zien. En dan uh, gaan we met name nog, uh, nog de tweede helft uh, wat slordig om met, uh, met wat kantjes en uh, wat slordig balvlies. Maar ik denk als je hier gewoon, uh, gewoon echt scherp voor de goal en zo bent, dan wil je hier denk ik gewoon met, uh, met 0-6. Minimaal. Zeker. Radio 1 Het NOS journaal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 Vandaag ligt het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam... stil uit protest tegen onder meer de bezuinigingen. En dit is nieuws op dit moment. meteen het vervolg van de wedstrijd tussen FC Groningen en VVV... ruststand 1-1, nu eerst schaatsen... Stefan Groothuis beleefde een prachtig begin van het wereldbekerseizoen. In Tjeljabinsk pakte hij twee dagen na zijn overwinning op de 1500 meter ook het goud op de 1000 meter. Daarna sprak hij met collega Bert Maaldrink. Hoe is het uh, uitzicht vanaf de top van de berg? Ja, uh, nou, was mooi. Dat was, uh, was, uh, was gaaf om um, uh, ook de 1000 meter nu te winnen. Een uh, strak weekend, dacht ik zo. En ja, uh, het uh, kon bijna niet beter dit weekend. Nee, dat kan niet beter. Want... En ook hoe je... Ik kan wel beetje winnen. Maar nee, dat, dat was misschien wel een beetje heel veel gevraagd. Nee, nee, voor nu uh, die mag ik hem uh, heel erg gelukkig mee prijzen. Want dit leek voorbehouden aan Charlie Davis in het verleden: 1500 winnen. Ja, zeker allebei. Ja, de combinatie dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel stoer om te zeggen dat je de 1000 en de 1500 uh, in één weekend kan winnen. Ja, dat is wel echt uh, heel gaaf. En uh, dat was zeker uh, ja, afgelopen 5, 6 jaar denk ik alleen uh, Shani die dat af en toe lukte. Of regelmatig lukte eigenlijk, kan ik beter zeggen. En uh, ja, vorig jaar heb ik dan die duizend meter al uh, een heel aantal keer gewonnen. Maar uh, nu is het mooi uh, om die combinatie te maken. Ja. Was de druk ook groot? Want dan win je de 1500 gisteren voor de eerste keer. Maar nou, dan moest je deze ook winnen natuurlijk. Hè? Maakt dat het moeilijker? Nou, weet ik niet. Ik wil die duizend altijd winnen eigenlijk. Dat wou ik vorig jaar ook al een keer. Dus, uh... Maar willen en kunnen ze van anders? Ja, dat is waar. Maar eigenlijk uh, dus... Uh... Dan ben je, heb je al wel ervaring met dat je die druk zelf, zelf elke keer oplegt. Laat ik het zo zeggen dan. Dus wat dat betreft is, het was er niet iets nieuws. En ik, wil, ik wil eigenlijk zelf, zelf steeds die duizend meter winnen. En, uh, ja, dus dan leg ik me dat zelf steeds op. Dus uh, eigenlijk maakt dat uh, dus niet, was dit niet iets nieuws wat dat betreft. Het zag er wel vlekkeloos uit in jouw beleving ook. Uh, nou, de eerste 300 kilometer meter was uh, niet helemaal top op gang wat ik uh, wou. Ik had nog iets, iets rapper op gang kunnen komen voor mijn gevoel. Maar uh, nee, dat is maar een uh, geneuzelnde marge. Dat was, uh, eigenlijk uh, was het gewoon perfect, ja. Maar dat ziet er allemaal heel makkelijk, vooral makkelijk uit. Voelde het ook makkelijk? Ja, daar nou, ik zei, de eerste 300 meter, uh, de, de eerste, de tweede binnenbocht, of dus de tweede bocht, uh, zat ik wat snel aan de blokken. Uh, schoot ik wat snel naar binnen. Dus toen, uh, toen kon ik net niet helemaal vol doortrappen omdat ik dan op de blokken liep uh, voor mijn gevoel dus uh, dat dat dat is een klein dingetje wat gewoon uh, nog beter kan maar ja, goed dat dus iedereen als je race rijdt uh, al rijdt race van je leven dan uh, nooit perfect hè dan is het nooit perfect nee misschien uh, zelfs zelfs is het soms zo dat als het perfect voelt dan is het vaak niet hard nee dat is vaak ook nog eens een keer zo. oké okay. uh, zit het erin dat uh, Stefan de nieuwe Shani wordt wie weet wie weet nou ja ik, uh, nou, ja, ik denk het wel maar nu nu nog niet denk ik ik denk dat 1500 nog niet hard genoeg is ik denk dat het 1000 wel uh, wel zeker het niveau is dat uh, wat Shani in het verleden liet zien, heel, een heel hoog niveau. 1500 was heel erg goed, maar ik denk dat het dan nog een stapje harder moet. Maar uh, dat, ik denk dat dat erin zit, maar uh, zo hard reed ik nu nog niet. Mooi trouwens dat je ook een ploegenoot meetrekt, hè, naar ja. dat niveau. Ja, nee, super. Kialtiree ook een uh, fantastische race. Heeft vorig jaar natuurlijk op het WK al laten zien en uh, ja, daarvoor ook al een keer 1500 World Cup... Uh, Waar hij ook in één keer derde werd. Dus, uh, ja, gewoon uh, echt een uh, heel, groot, uh, heel groot talent. Super goede schaatsen. Dus uh, laten ze zien. Het scheelde maar zo'n klein beetje. Dus uh, ja, heel, heel goed. Ja, het mooie is dan van twee van de jongens van jullie ploeg. En dan de hele tijd niks. Ja. Ja, en dan de rest? Ja, nee, zeker. Uh, nou ja, we hadden het er net over. dat uh, deze tijden die, uh, Het zijn wel tijden die je moet rijden. En, uh, het zijn maar een paar jongens die het kunnen rijden. Wij laten nu zien dat we het kunnen rijden. En uh, Shani kan het natuurlijk. En uh, Danny Morrison. Simon uh, Kuipers die kon het, uh, maar uh, dat is wel een rijtje wat, wat deze tijden kan rijden. En de rest uh, nog niet, en je moet die stap nog een keer maken. En, uh, ik denk dat uh, de komende weekend Shani uh, ook nog een stukje harder gaat rijden. Dat, uh, dus die komt uh, heus wel weer uh, heel veel dichterbij, denk ik. En Danny ook. Dus, uh, maar ja, dat is alleen maar mooi als je uh, meer strijdt. Uh, maar ik uh, ben blij dat ik nu op dit niveau uh, zo hard kan rijden. Een mooi weekend voor Stefan Groothuis. Hij wint dus de 1000 en de 1500 meter in het Eerste Wereldbekerweekend. Hij sprak met Bert Maalderijk. We gaan weer naar Groningen VVV en die houtkamp 1-1 uh, is de rust. De 11 van Groningen tegen de 10 van VVV. Uh, de windrichting is wel vast te stellen, maar gaan ze er ook doorheen komen? Hè? Dat is de grote vraag. Dat is inderdaad de vraag. Uh, overigens, uh, 18 jaar geleden was het uh, dat VVV hier wist te winnen. Er was toen twee doelpunten van Maurice Graaf. De sympathieke Limburger die... Uh... Toen dus speelde bij VVV, toen werd het 3-0 voor VVV. Nu staat het 1-1, is de tweede helft zojuist begonnen. En is het meteen Groningen in de aanval met Andersen Andersen naar Texera. Texera bal naar buiten, naar Tadic. Tadic, daar waar alles erin ging tegen Feyenoord in de thuiswedstrijd, die 6-0 gewonnen werd. Daar heeft Groningen vandaag wat meer moeite. Tadic in de buurt van de cornervlag wordt afgetroefd. En dan kan VVV in de aanval gaan, doet dat met Ucebo. Daar zou belangstelling voor zijn uit Engeland. Ik weet niet voor welke sport, maar uh, voetballend uh, is hij niet een van de allersterkste in uh, het elftal van VVW Venlo. Waar opvallend Moussa nog altijd op de bank zit... De kleine Moesa, de smaakmaker van VVV, die wel aan het warmlopen is. En wie aan het warmlopen is, is ook uh, Jannik Wildschut. Maar hij heeft uh, de bal uh, even aan de voet. En wordt er dan uitgelopen door Virgil van Dijk. We zitten dus in de tweede helft, een minuutje oud, met Evans uh, in balbezit. Dus even kijken of er weer een fatsoenlijke uh, aanval kan worden opgezet door FC Groningen. Terwijl het zonnetje hier echt uh, heerlijk uh, schijnt. Het is wel koud, maar het is wel echt uh, voetbalweer. Terwijl Evans uh, de bal breed geeft aan van Dijk. De, de aanval wordt nogal langzaam opgezet. Opgezet. Nu via Hiarie, de rechtsback gaat de bal wel de diepte in naar Texera. Nog weinig van gezien, de Uruguayaan wordt nu ook makkelijk van de bal afgelopen. Maar het overnemen van VVV is niet goed. En meteen is het Bakuna die de bal krijgt aan de rechterkant. Met Fleuren tegenover zich. Bakuna trekt naar binnen, goede voetballer. Heel veel geleerd dit jaar en volwassen geworden. Maar zijn medespelers begrijpen hem nog niet helemaal. En dan gaat de bal de diepte in richting Ucebo met die lange benen. Die de bal probeert onder controle te krijgen. Maar van Dijk heel simpel in balbezit. Dit komt via Van Loo. We zitten dus in de tweede helft die twee minuten oud is. Bij een 1-1 stand FC Groningen VVV Venmo. Kokkie ruststand uit de mannenhoofdklasse Rotterdam Laren 3-2. Scharweide Oranje Zwart 1-1. Hurley Kampong 0-1. Bloemendaal HGC 1-0. En Den Bosch Amsterdam 0-2. En de ruststand bij onze centrale wedstrijd Pinocchi SRC was 1-1. Nog altijd Gerard? Ja, maar we spelen maar heel kort hoor in de tweede helft. De eerste helft heeft wat uh, lang geduurd vanwege een langdurige blessure van de doelman van SCAC, David Hart. Dat duurde een minuut of vier, vijf. En dat was met name omdat ik, als ik het zo snel bekijk, SCAC geen tweede doelman op de bank heeft zitten. Nou, dan moet je je keeper die erin staat zo goed mogelijk oplappen als hij geblesseerd is. En als hij dan enigszins mee kan doen, dan moet hij gewoon mee gaan doen. Nou, dat doet hij dus ook gewoon op dit moment. En daarom is het allemaal wat later hier. We spelen bijna anderhalve minuut in die tweede helft. Daarin is nog niets gebeurd. Dus is het nog steeds.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 your En we gaan naar Andy Houtkamp in Groningen. Daar is hij de 2-1 voor FC Groningen. Doelpunt te maken, Texera. Goeie actie van Tadic aan de zijkant. Die met uh, mooie bewegingen. De bal heel dicht richting het doel wist te brengen en hem toen voorgaf en toen was hij bijna niet te missen door Texera. David Texera scoort voor FC Groningen 2-1. Ik denk dat de band gebroken is voor de Groningers en dat FC Groningen een overwinning gaat halen tegen VV Venlo. Ondanks het feit dat het maar 2-1 is. Maar met 10 man VVV Venlo tegen de 11 van FC Groningen en ook nog een 2 in achterstand. Ik denk dat het achterin wat opener gaat worden. Want VVV moet nu gaan aanvallen om nog een puntje te halen. Het eerste uitpuntje in deze competitie. Dat zal heel moeilijk worden. De 14e uh, uh, uh, verliespartij. Uit de wedstrijd uh, zit er aan te komen voor de Venlonaren. Of er moet een klein mondetje gaan gebeuren. Dat uh, men in aanvallend opzicht iets leuks kan gaan betekenen. Maar goed, het balbezit is nu weer voor FC Groningen. De 2-1 was daar. Daar is men blij mee. Uh, overigens nu balverlies. En kan de bal voorgegeven worden. Maar Ivens speelt de bal uit uh, de weg En dan kan uh, Groningen weer in de aanval gaan. Maar het is zo slordig. Ook nu weer balverlies uh, van Kieftenbelt. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag VVV Venlo gaan gooien... 2 1 de stand. 7 uh, minuten naar rust. Ik uh, ben benieuwd of VVV nog iets uh, kan doen. Er zijn veel mensen aan het warmlopen bij het team van uh, Glendeboek, waaronder Moussa. Dat zou zo'n mannetje kunnen zijn en uh, voor de andere uh, Nigeriaan, die nog iets uh, kunnen betekenen. Maar de bal is uh, aan de linkerkant voor VVV, komt uh, voor het doel. En dan staat Uchebo te kijken en kan meteen Groningen heel snel gaan counteren. Doet dat uh, met Burnett. Burnett nu over de middenlijn. Halverwege de helft van uh, VVV. Drie man om hem heen. Burnett nog altijd schiet de bal tegen de rug van Yoshida aan. En dan is deze mogelijkheid voorbij voor FC Groningen. Groningen, dat leidt met 2-1 door dat doelpunt van Texera. Groningen dus op weg naar 21 punten. Dat heeft Feyenoord ook. En Vitesse bleef opstaan staan dus. Want Vitesse-Feyenoord eindigde eerder vandaag in 0-4. Maar liefst forse overwinning dus voor de Rotterdammers... die daarmee gelijk kwamen op de ranglijst. Met bijvoorbeeld Ajax, met Heerenveen, met Vitesse. En nu dus ook Groningen. 4-0 winst. Het leek juist zo aardig te gaan met Vitesse. Dus ja... Dan ga je op zoek naar een verklaring. En Jeroen Grutter doet dat in het gesprek met Vitesse-trainer John van der Bron. Hoe verklaar je deze ja, 4-0-nederlaag? Laten we daar eerst maar even op houden. Ja, kansloos. Eigenlijk al kansloos vanaf het begin in de wedstrijd. Waarin uh, Feyenoord uh, ja, het initiatief nam. En uh, 45 minuten, de eerste 45 minuten constant vastgehouden heeft. Speelde heel goed Feyenoord. Hadden daar geen antwoord op. Het uh, scoreverloop is ook dusdanig dat, uh, dat het in 3-0 uh, ja, een bekeken wedstrijd was. En dan zie je dat, uh, yeah, dat het geloof wat we normaal gesproken thuis altijd hebben, dat, uh, dat was weg. En kansloze Nederlaag tegen een goed Feyenoord. Maar hoe verklaar je het feit dat jullie echt geen schim van jezelf waren? Nee, ja, dat, dat, is, uh, dat maakt me wel. Uh, of baart me zorgen in dat opzicht. Omdat uh, je, je, we hebben. Uh, we hebben een hele stabiele verdediging, normaal gesproken. Uh, als je ziet hoe we vandaag de goals uh, ja, heel makkelijk uh, weggeven. Het was heel paniekerig vaak. Ja, ja klopt. klopt. En, ja, het feit dat, dat niemand zijn normale niveau heeft gehaald van het, uh, van het elftal, dat zegt denk ik genoeg. En uh, dan zie je dat we, uh, ja, dat we een elftal in, uh, in opmars zijn, in ontwikkeling. En daar horen dit soort wedstrijden ook bij. Dus je moet er ook niet al te dramatisch over doen. Ook, en daar kan je dan als trainer wat makkelijker mee leven... Dat je, dat je gewoon van een veel betere ploeg hebt verloren. Dus dat is inherent. Hebben jullie ook laten meeslepen door de irritaties die ontstonden tijdens de wedstrijd? Nou, dat, dat, heb, ik, dat heb ik met name in de rust aangegeven. Van, uh, we zijn geïrriteerd we zijn gefrustreerd. We zijn met alles bezig wat, uh, wat niet met voetbal te maken heeft. Uh, laten we ons nou in ieder geval de tweede helft... die wedstrijd hebben we toch verloren. Laten we ons in ieder geval voor onze eigen supporters uh, ja, van die kant laten zien... zoals we dat altijd hebben gedaan. Uh, en dan moet je hopen, ook niet meer dan dat, dat je misschien een goal maakt. Dat de geest in het elftal komt. Uh, maar zelfs dat niet. En ja, qua, qua frustratie uh, binnen de ploeg... Uh, denk ik dat, uh, dat het de tweede helft minder was als de eerste helft. Toch werd jij ook nog weggestuurd? Ja. Ik, uh, ik tikte de vierde man op, het, op zijn arm zoals ik nu bij jou doe. Ja, dat is ernstig? Dat, uh, dat mag waarschijnlijk niet, dus dan word je weggestuurd. Ja, uh, het had te maken met uh, het voorval tussen Cisse en, uh, en Yasuda. Er gaat een overtreding al vooraf. En uh, slim, slim van Cisse. Uh, Mitchie staat in eerste instantie niet goed te dekken aan de verkeerde kant. Dus dat is... Uh, dat is... Ja, hij zet zijn arm ertussen eigenlijk. Hè? Ja, en, uh, het is een overtreding en hij haalt daar voordeel uit. En, en je krijgt een goal daar, uh, daardoor. En ja, als wij dat kunnen zien, dan uh, kan de vierde man dat ook zien. En dat was mijn vraag van... Volgens mij was het een overtreding. Uh, je mag niet aan me zitten. En toen riep hij naar En dat is dan ook een schorsing dan? Of niet? Nee, dat nee. is iets voor de andere mensen. Dus, uh... Maar goed, we hebben uh, nogmaals een kansloze nederlaag geleden. En, uh... Ja, uit te huilen en opnieuw beginnen. We laten deze plaats time to move on van Paul Carrick voor wat hij is. Want uh, Rachna Niemeijer, uh, een van de andere grote hoofdrolspelers... begint zich te melden bij jullie? Jazeker, Steven ten Haven, de voorzitter van de RVC, We kunnen met hem meeluisteren. Hij staat nu bij collega Joop Schreuder. En als zij klaar zijn met het uh, trekken van de juiste kabels... en het hangen van de microfoons... dan krijgen we de audio zometeen uh, tot ons... en kunnen we luisteren wat zijn verhaal is. Want de lijkt sprake van een bepaalde status quo... Uh, Kruis wil niet meer met hem werken. Met, Laten we luisteren ten ten wat we het op? Joep uh, zegt tegen Steven Tenhaven. We verplaatsen de hekken wat, zodat we mee kunnen luisteren. Dag meneer Reumer. Ook uh, al uh, uh, Reumer erbij. Op met en, uh, okay, dan gaan we gewoon een interview maken. Je hoort het op de achtergrond. Vijf, vier, in, in vier seconden. We luisteren naar Steven. Goedendag. En wat zijn de uitkomsten? We zullen het vragen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Steven ten Haven. Um, vijf en een half uur uh, heeft u vergaderd. Wat is de uitkomst? Nou, we hebben vier en een half uur ruim vergaderd. En uh, wij hebben zeg maar, in deze informatiebijeenkomst. Uh, hebben wij ons informatie uh, gegeven over uh, de afgelopen periode. In het bijzonder de laatste week. En misschien wel heel in het bijzonder uh, de laatste week. En uh, ik denk dat uh, de leden aangaven dat ze. Natuurlijk uh, zeer blij waren dat wij die informatie zo gegeven hebben. En ook uh, de uitleg goed konden volgen. En werd het dan instemmend geknikt? Nou, er sommigen wel. En uh, sommigen die, uh, zijn wat minder enthousiast. En uh, dat is uh, natuurlijk snel zo in zo'n groep. Je hebt Binnen Ajax heb je gewoon uh, helaas uh, deelgroepen, uh, fracties. En uh, dat is een fact of life. Maar uh, tegelijkertijd iets waar je rekening mee moet houden. En waar je ook mee geconfronteerd wordt tijdens zo'n bijeenkomst. U had spreektijd, u had Johan Cruijff ook. Vond u van zijn verhaal? Nou, wij hebben, laat zeggen, eerst uh, kort gezegd uh, hoe wij het tegenaan kijken. Uh, we hebben daarna een statement uh, voorgelezen om alle dingen netjes op een rijtje te hebben. Uh, hij heeft ook aangegeven wat hij ervan uh, vond. En vanuit zijn perspectief kan ik me best voorstellen dat hij gezegd heeft wat hij heeft gezegd. Het ging hard. Hard? Ja, ik heb begrepen dat het behoorlijke woorden zijn gevallen. Klopt dat? Nou, volgens mij hebben we vooral uh, heel duidelijk uh, gezegd van beide kanten wat we ervan uh, van vinden. Hebben heel goed gekeken wat nu uh, nodig is aan informatie, maar ook aan acties uh, voor Ajax. En daar hebben we allebei ons perspectief op gegeven. En dat is uh, goed gegaan. En de een die zegt dat wat, uh, wat rustiger dan de ander. Johan Cruijff wil niet meer met de andere vier samenwerken, heeft hij zojuist gezegd aan de media. Dat wist u ook? Nou, het is zo in de vergadering hebben we eigenlijk uh, vanuit die uitleg uh, heel goed gekeken naar wat er nu moet gebeuren.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 In het gesprek aan het einde heeft met name de erevoorzitter van Ajax, Maaike van Praag, ook gezegd: van uh, laten we hierover doorpraten, laten we kijken hoe we uh, Kruif en uh, van Gaal ten behoeve van Ajax naar elkaar toe kunnen krijgen. Wat wij zien hè, als een uh, bevestiging van de combinatie zoals wij die zien. Hè, dus Kruif in de Raad van Commissarissen bij Ajax als icoon. En van Gaal als algemeen directeur en de baas van de organisatie, een baas, waar de organisatie zeer veel behoefte aan heeft. Maar, maar Kruif is toch niet een, een, een jongen een, uh, die als lid van de Raad van Commissarissen ja, als zoethoudertje, zeg maar, als ceremoniële functie kan bekleden? Nou, Raad van Commissarissen uh, is geen ceremoniële functie. Dat is een echte functie. Een vrij serieuze ook. Je houdt toezicht, je geeft advies. En uiteindelijk ben je uh, het hoogste orgaan. Dat is zeker in uh, situaties uh, waar het ontspant, heel belangrijk. Uh, of hij zichzelf heel prettig voelt in die functie, dat is een heel ander verhaal, dat is iets persoonlijks. En dat is, is iets tussen hem en de mensen die hem in die raad van commissarissen hebben neergezet. Want hij heeft ook de hele tijd gezegd, ik heb daar niet om gevraagd. Ik ben eigenlijk, als het ware, door Ajax uitgenodigd, zo niet gedwongen daar zitting in te nemen. En ik denk dat hij zich er niet altijd prettig voelt. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Kan het dan zo zijn dat Johan Cruijff nog steeds, zeg maar, uh, wat betreft het technisch beleid de sleutel in de handen heeft? Johan Cruijff is heel belangrijk voor Ajax en die heeft natuurlijk enorme verdiensten en inzichten als het gaat over het technisch vlak. Maar ik heb al heel vaak gezegd, gesteund door de benoemingscommissies, gesteund door de ledenraad, gesteund door de club. Van hij heeft niet de sleutels zonder meer gekregen. Hij is lid van de Raad van Commissarissen. Als icoon kan er niemand tegen hem op, maar het is wel zo, hij is commissaris en hij heeft een collegiaal bestuur. Hij heeft één stem in het kapitel en zo hoort het ook te zijn. Volgens de regels en ook volgens wat Ajax wil en moet. Stemmen. Hij wil alles. Hij wil, hij wil alles kunnen bepalen. Hè? Dat is het hele grote probleem. En hij wil niet meer met de andere vier. Hij wil zijn eigen zin doordrukken. Nou, ik denk dat uh, als je zegt van uh, hij wil alles kunnen bepalen. Op technisch vlak wil hij kunnen bepalen is, hoe het verder moet. Dan is dat de discussie die hij niet met ons moet voeren. Wij zijn een raad van commissarissen. Bij aanstelling hebben we een duidelijke boodschap gekregen. Jullie moeten collegiaal bestuur doen. Dat staat trouwens ook gewoon in de wet. En iedereen kan zeggen: ja, de wet, de wet. Natuurlijk is een raad van commissarissen op een bepaalde manier ingericht. En dan moet je met elkaar discussiëren. Dan hoop je op consensus. Daar werk je ook heel hard aan. En als dat niet lukt, dan stem je. En dan heb je gewoon verhoudingen als uh, 5-0, 4-1, 3-2. Zo besluit je uiteindelijk als het er echt niet op een andere manier uitkomt. Er zou duidelijkheid komen. En voor de gewone kijker, meneer Tenhaven, hoe moeten we dit nou zien? Probeer dat nou eens in hele duidelijke taal aan te kondigen. Het zou of eh, Kruijf zou het heft in handen nemen en de Raad van Commissarissen misschien ontbinden. Of de ledenraad zou gewoon eigenlijk kiezen voor, hè, voor uw standpunt en bijvoorbeeld Van Gaal eh, te benoemen als voorzitter van de directie. Legt u nou eens uit wat er nou vandaag dan is gebeurd? Nou, we hebben uitleg gegeven, dat heb ik net al uitgelegd, hè, wat dat betreft. En als het gaat over duidelijkheid, Ajax heeft heel snel duidelijkheid nodig. Dat heeft u altijd om gezegd dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Zo is dat. En die hadden we een paar keer te pakken. Met benoemingen die heel goed waren voorbereid. En waar we eigenlijk gewoon uit waren. Dat is opgeblazen links en rechts. En daarmee zeg ik niet dat het Johan Kruijs de schuld is, dat is opgeblazen. We hadden al veel eerder kunnen klaar zijn dan de termijn richting december. En als het gaat over duidelijkheid hebben wij woensdag ons aandeel geleverd. En dat is, wij hebben een duidelijke benoeming van een directieteam met een duidelijke baas voor de organisatie. Dat gevoegd bij het uitgangspunt en de stellingname dat dat niet strijdig moet en zou moeten zijn. Met kruisaanwezigheid hier sterker nog, die twee dingen zouden gecombineerd moeten worden. In belang van Ajax moet je de twee grootste iconen ooit samenbrengen. Dat hebben wij gebracht. En dat hebben we duidelijk gemaakt. En dat betekent dus ook dat anderen alleen maar hoeven in te stappen... hun ego iets minder moeten laten gelden, geen eigen belangen... en dan komen we er echt Dan hebben we een hele mooie toekomst voor de boeg. Het gaat niet etteren? Nee, juist niet. We nemen een hele heldere beslissing. En die beslissing die kan iedereen gewoon zien... Daar kan iedereen wat van vinden, maar het is onze verantwoordelijkheid. En er moest iets gebeuren. Ajax stond niet in de fik. Ajax had een grote behoefte. Je zet Ajax in de fik op het moment dat je onnodig ruzie met elkaar gaat maken. En ruzie is niet nodig. Wij hebben een heldere, duidelijke beslissing genomen. Louis van Gaal komt, had niemand voor mogelijk geacht. Kruijff is er, dat is heel erg mooi. En die, die combinatie, dat zou fantastisch zijn. Danny Blind is die morgen technisch directeur op de toekomst. Danny Blind, die is aangesteld als Ad interim lid van de directie. Is hij vanaf morgen de technisch directeur? Vanaf morgen zal hij na procedures okay. met de ondernemingsraad... en de ondernemingsraad is heel welwillend hierin... zal hij lid zijn van de directie. En het is volstrekt helder dat Martin Steurkenboom natuurlijk voor de meer algemene zaken is. En dat Danny Blind natuurlijk techniek en voetbal als gebieden heeft. En daar zal hij zijn bijdrage ook vanaf morgen op gaan leveren. Wim Jong, Dennis Bergkamp moeten allemaal hun positie bepalen. Weet weten niet of ze dit willen. Zijn misschien nu aan het bellen met Johan Cruijff. Toch zegt hij... Dit gaat niet etteren, dat, dat begrijp ik niet. Dit gaat nog heel lang door. Dit sudderen dit, dit, dit kampenverhaal, dit horen we bij Kruiven in die zin... willen we die richting op of niet? Dat gaat u morgen al melden, merken op de toekomst. Wij zijn er juist voor gevraagd, juist in onze posities... en vanuit onze achtergronden, om te zorgen dat die kampen minder dominant worden. En onze beslissing is erop gericht om duidelijkheid te scheppen. En nu kan iedereen inderdaad zijn positie bepalen... maar liever vanuit belang van Ajax dan vanuit het eigen kamp. Als iedereen dat doet, kan het niet morgen... maar bij wijze van spreken wel over een aantal weken... gewoon helemaal duidelijk en klaar zijn. En dan hoeft niemand te vrezen voor onduidelijkheid of onzekerheid. Dat is helemaal niet nodig. En dat wordt in de hand gewerkt. Daarmee zet je de club in de fik. Op het moment dat je zegt... Hè... Eén, we staan achter de visie van Kruijf. Van dat is helemaal oké. Okay. Dat is uh, juist productief, dat is vruchtbaar. Dat is ook iets wat we nodig hebben, dat soort uitspraken. Maar twee, wat we niet nodig hebben, dat is dat mensen gaan dreigen met hun positie. En zeggen, als dit dan stap ik op, enzovoort. Dat is juist niet nodig. Je moet nu professioneel zijn. Je moet nu ajax zijn. Als je die twee dingen combineert en je kijkt goed. Wat de supporters bijvoorbeeld uh, zeggen, dan vragen zij van ons. Dat wij aan het werk gaan met z'n allen. Dat we Ajax verder bouwen. En dat we dat doen met de beste mensen en de beste kracht die we hebben. En dan is er geen tijd, als het goed is, hè, voor allerlei verdachtmakingen... voor allerlei eigenbelangen en voor allerlei kampenriekelen. Goed, en dat was Joep Schreuder in gesprek met Steven ten Haven, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Wordt dus allemaal vervolgd. Straks het uh, vervolg ook van de voetbalwedstrijd die momenteel bezig is. Groningen tegen VVV staat op 2-1. En vanaf half vijf zijn we bij Excelsior AZ. En zo worden natuurlijk ook het vervolg van het judo... en Pinoké tegen SCRC. Graag tot na uur.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 Illusie van levenslang verbonden zijn en het suikerlaagje op de bruiloftstaart. En na alle pro's en contra's te hebben afgewogen, is het enige wat ik nog over het huwelijk kan zeggen... Ja, ik wil. Vanavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.